Onze technicus Jelmer en uh, Thomas.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 afgelopen zijn rondom de evenement, de prijzen die er uitgereikt gaan worden en daarna zullen wij tot 10 uur een kleine nabeschouwing geven met de winnaars aan het woord. In ieder geval, wij zijn erbij live van de ondernemerschale. Mijn naam is Roy van Buringen en we gaan nog even naar een stukje muziek luisteren en dan komen wij zo meteen bij u terug.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 In, uh, ja, in een nieuwe stemmingsronde en zo? Nee, helaas. Dat heeft een beetje te maken met uh, de drukte en de afwezigheid van mijn vader. Niet gedroog naar ook bijna. Gewoon helaas niet. Maar in ieder geval uh, zometeen inleveren. Um, heb jij al een klein ideetje wie je denkt dat het gaat worden? Geen flauw idee. Ik vind het eigenlijk uh, allemaal uh, hele sterke parijen En ik gun het ze eigenlijk allemaal. Ja.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 Ik heb niet te veel te drinken zodat ik er fris bij sta. Oh. <laughs> Dankjewel. Only 18, almost drunk. Trying his luck away from home. The guitar and his hand will be sight. The world you play, should go far. One day he'll be a record star. Watch it play. He comes along, just in time turns everything in gold. He writes a song, a million copies sold.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 this exciting Chumbo Chad It wasn't easy I'm cause my raps are always greater for a gun I like dinner. if I daddy like a greater, for I am a judicator. Cause my raps always greater for a gun I like to if I daddy like a greater, for I am a judicator. Your name is Deborah